5 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het parlement van Cyprus komt straks om 9 uur weer bijeen. Gisteravond zou er gestemd worden over twee wetsvoorstellen... om de financiële crisis op het eiland aan te pakken. Maar om onduidelijke reden ging de stemming niet door. De parlementsleden moeten straks onder meer stemmen... over een solidariteitsfonds en strengere wetgeving voor de banken. Het eiland moet bijna 6 miljard euro op tafel leggen... om in aanmerking te komen voor 10 miljard Europese steun.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 Een aanklacht tegen de Franse oud-president Sarkozy is een stap dichterbij gekomen. De Franse justitie beschuldigt hem ervan misbruik te hebben gemaakt... van de rijkste vrouw van het land, Liliane Betancourt. Volgens justitie kreeg Sarkozy vele tienduizenden euro's van haar... voor zijn verkiezingscampagne, terwijl de hoogbejaarde niet wist wat ze deed. De advocaat van Sarkozy noemt de beschuldigingen onzin... en wil dat het onderzoek stopt. Het weer nog, lichte vorst en een stevige oostenwind. Verder vandaag zonnige periode, het blijft droog en het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. 0800-1121 is het nummer van Nachtzuster. En mailen kan naar omroepmax.nl. Twitteren via Apenstaatje Nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma en die is te vinden op www.omroepmax.nl. En dan gewoon links even de chat aanklikken. Um, en waarom dat alles? Nou, om uh, vragen door te geven... maar nog liever antwoorden door te geven. Want ik hoop alles weer af te kunnen sluiten het komend uur. Uh, uit het eerste uur staat nog de vraag open van Jos over brandstof. Waarom is die duurder in de vakantie? Enig idee? 0800 1121. Joop wil weten of uh, Cyprus ook geld had gekregen... als er 10% rente tegenover had gestaan in plaats van 5%. En André wil weten waarom rode auto's anders uh, verkleuren dan anderskleurige auto's. En er is een antwoord op, want de vraag is al eens eerder in het uh, in, uh, programma geweest. Dus rode auto's die verkleuren, waarom is dat zo? 0800-1121. En hij wil ook weten wat voor opleiding de juryleden hebben in de nieuwsquiz van Lunch op Radio 1. Nou, misschien dat zo na vijf uh, collega's bij Radio 1 wakker zijn die dat weten toevallig. Dus de opleiding van een jurylid in de nieuwsquiz van het programma Lunch 0800-1121. Robert wil weten waarom Gapen besmettelijk is. En uh, Toos Hupkes is nog op zoek naar die show van 1 februari 2002. Gepresenteerd door Loes Luca. Die werd aangeboden aan Willem-Alexander en Maxima. En die wil ze echt zo dolgraag hebben. Dus als iemand haar kan helpen. 0800-1121. Jessin vraagt zich af wat er gebeurt als de bliksem inslaat in een vliegtuig. En wil, die wilde weten wat die kuil in de brug over de IJssel is. Zo bij Zwolle. Daar uh, is, uh, uh, gaat de A1 over de IJssel heen en daar zit opeens een kuil in die brug. En hij vraagt zich af uh, hoe dat kan. Hij had ook die vraag over die hectometerpaaltjes, maar die is inmiddels beantwoord. Jan Schollink vroeg zich af uh, of de moeder van IJsbeer Knoet wist dat het ijsbeertje, dat er iets mis met hem was... en dat ze hem daarom verstoten heeft. Weet iemand dat nog? 0800-1121. En tips zijn ook nog steeds welkom voor Diana... en haar 24-jarige dochter die weer thuis wil komen wonen. Wat moeten ze afspreken? Wat moeten ze regelen van tevoren? Diana is op zoek naar advies. 0800-1121. John Mayer is dit, Radio 1. En het mooie liedje, Daughters.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 turn into mothers, so mothers be good to your daughters. the day. She saw him walking away. Now she's left cleaning up the mess he made. So fathers be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become alive. our daughters too, boys you can break, you'll find out how much they can take, boys will be strong, and boys soldier off, but boys will be calm is het toch John Mayer en Daughters. Ik zat even te zoeken, want volgens mij werd dit nummer gedraaid... op de begrafenis van collega Wim Richter, wiens dochtertje toen nog heel klein was. En ik zat even te zoeken, want ik dacht, zo oud is het liedje toch niet? Want het is alweer negen uh, jaar geleden, bijna acht en een half, dat uh, Wim overleed. En uh, ja, dat klopt, want het liedje komt uit 2003 en Wim overleed inderdaad in 2004. Angelo van Manen, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Hallo. Zeg het eens. Ik had een vraagje. Ik uh, vraag mij af waarom sommige mensen altijd te laat zijn. Oh ja. Nou, ik kan ja. als, uh, als notoire te laat komen, kan ik daarop zeggen dat wij, wij daar zelf ook geen idee van hebben. Nee, oké kan je maar. Ja, het zijn altijd dezelfde die te laat zijn. Ja. Verschrikkelijk, hè? Ja, dat is erg, ja. Wie is het bij jou? Nou, ja, bij ons is het uh, Erik Jansen meestal. Erik Jansen altijd, hè? Ja, ja, ja. <laughs> Dat is een ZZP, maar die is altijd te laat. Dat is wel gek, maar uh, brengt hij dan wel de volledige tijd in rekening? Ja, meestal wel, ja. Volgens oh. mij wel. Oh, dat is ook wat. Ja, erg, hè? Ja, maar ja, het is hem vergeven. Ja. Want als wel. hij zijn werk doet, doet hij het wel goed. Nou, wat opgeven, <laughs> Nee, maar het is wel... Ik, want ik ben zelf. Ik ben altijd te laat. En bij mij is het voornamelijk omdat ik niet zo goed kan wachten. Oké. Okay. En de, daardoor wordt het sowieso altijd een beetje penibel. Want als, je, als ik ergens een vergadering heb om twee uur... Dan, dan is het al altijd zo, weet je, dan kom je binnen en dan wordt er nog uh, de koffie ingeschonken. En dan moet er nog iemand, uh, iemand nog even iets onder het kopieerapparaat leggen. En dan, oh ja, oh, nou, ik ga nog even plassen. En, uh, huh, en dan is het uiteindelijk toch weer kwart over twee. Dus dan denk ik, ik kom gewoon om kwart over twee. Oké, ja. Okay. ja. ja. Dat, ook reden dat leek mij heel logisch. Maar ik, ik moet zeggen, sinds een vriendin van mij gezegd heeft... dat ze het echt respectloos vindt om haar te laten wachten... Word ik er altijd, ben ik er toch wat angstiger van geworden. Ja, okay, ja ik kan er ook kwaad om worden. Maar ja, dat... Echt waar? Ja, ja, ja, ja. Omdat jij altijd op tijd bent. Ja, ik ben altijd op tijd. Ik ben nooit te laat. Maar het allerergste is... Dat je in de auto zit, en dat gebeurt mij nogal eens omdat ik dus op een uur afstand van Hilversum woon... dus dat je een uur lang in de auto zit en weet dat je te laat gaat komen. Ja, nou, dan geef ik meestal iets meer gas. Ja, en dan nog haal je het dan net niet. Nee, maar ja, twee minuten plaatsen is niet zo erg, man. Nee. Bij hem, ze, bij hem staan ze meestal een half uur te wachten. Ach ja, het is ook wat, hè. Goh, ja. Is die nu toevallig ook weer te laat, of... Uh... Ja, dat zal wel weer, ja. <laughs> Nou ja, ik, misschien dat hij nu nog wat extra gas gaat geven in ieder geval. En ik vraag nog eventjes aan het Nederlands luisterpubliek... de mensen die vaak te laat komen. Waarom? Ja, waarom ja. 0800-1121. Goeienacht nog, Angelo. Oké, okay, dank je. Doeg. Doei. Kat. Ja. Hallo. Hoi. Het is altijd zo leuk als chatters gaan bellen. Er de, de, de, de ging een gigantische vogel er net op de lijn zitten. Ik was dus die, die cat van uh, het IP-adres. Ik hoorde meneer een heel verhaal vertellen over. Uh, ik zit dus in Duitsland, weet je wel? Oh jee. Ja, nee, je bent er nog. Oh! Ja, <laughs> Ik helle... hoorde niks meer. Ja, Nick. oh jee, dan gaan we weer. Ja, nee, nee, nee, je bent er, je bent er, je bent er. Ik ja. heb dus begrepen, en dat ga ik nou. Uh, het kan dus zijn, dat heb ik begrepen van de meneer die belde over IP-adres. Dus dat is dus de weg waarom ze weten waar ik zit. En dat het dus iedere keer series zijn die ik geografisch niet mag zien. Ja. Dus dan ga ik als ik uh, straks weer uh, uh, moet, ja. zou ik maar zeggen. Ja, dan ga je weer proberen dat om ik... via uitzending gemist uh... Ja, en dan kijk ik, wat mag ik nou precies niet zien? Dus als ik in quarantaine ga, dan pas kan ik dat natuurlijk waar gaan nemen. En ik heb ook van de week geprobeerd of ik radio via mijn laptop kon krijgen. En dat lukt, dus eindelijk kan ik gewoon jouw programma horen. Ja. Ik, kan, ik kan alleen jammer genoeg niet, niet chatten en zo. Want ik ben een, een leek wat betreft de computer. Het is al heel spannend als ik een laptop aankrijgen en dat er dan ook nog wat gebeurt. Ja. Nee, maar dat is <lacht> dus wel jammer. We hebben net het verhaal gehad, inderdaad, van Kevin, die zei van, die had verschillende uitleggen, namelijk uh, uh, dat, dat sommige dingen, uh, daar zijn rechten over betaald, dat het alleen in Nederland uitgezonden mag worden. Ja, ja de, de, de, dat zou het kunnen zijn. Ja, ja, dat ga ik even uitvogelen. dan. Maar, uh, maar wat ik ook nog binnenkreeg, via zowel de chat als uh, via de mail, ja is um, uh, dat het ook nog te maken kan hebben. Kijk, in Nederland betalen we namelijk... Uh, uh, uh, uh, als je de publieke zenders bekijkt... Ja, ik kijk alleen de publieke zenders. Ja. En het is niet alles van de publieke zenders. Het is met name uh, één zender... die dat nogal erg vaak in beeld laat zien. Dat geografisch. En je mag niet kijken. Hè. Hmm. Maar, maar ik, ik kan dus wel gelukkig wat kijken... Nee, maar als je, als je bij de publieke omroep, dan betaal je natuurlijk kijk-en-luistergeld. En als je dan vanuit het buitenland dat gaat kijken, dan betaal je geen kijk-en-luistergeld. Ja, ze zijn het zelf dan niet dat ik daar zit. Nee, dat is inderdaad, dat moet je misschien even doorgeven. Maar je, je, zou, je zou eigenlijk zeggen: ja, maar ze zien toch dat het een, een, een Hollands uh, IP-adres wordt? Ja, dat, dat het CAT zijn, is. Dat zien ze toch? Ja. Dus gooi die poort open en gunt mij pleziertje. Ah. Oh, <laughs> dat is gezellig gewoon alles kan kijken wat ik wil. Ja, nee, er zit wat in. Maar ik, uh, ja, nou goed. De, ja. de uitleg van Kevin, die sneed toch wel uh, ja, damig Ja, absoluut. Houd. Dat ik dacht van, oh, nou moet ik straks opletten. Wat mag ik niet zien? Ik ga het noteren. En dan, uh, nou, dan zou het, ja, wat zou het dan kunnen zijn? En, en anders dan hang ik gewoon, uh, als het weer koud weer wordt, dan kom ik weer terug, want de verwarming daar is niet, Toereikend, vandaar dat ik terug moet. En dan, en dan kan ik jou weer bellen van... Yo. Ja, doe <laughs> nou, dat maar. Ik maar eens meer kijken. Doe dat maar gewoon. Dan had ik nog één <laughs> <een> klein tussenvraagje. Daarnet zei ik al, ik heb twee vragen. En ja. de tweede vraag is heel erg brutaal, maar ik doe het gewoon. Oh. <laughs> ja. zijn er zijn dus niet veel financiën, heb ik je al uitgelegd. Je moet alles zelf dokken. Dat, dat, dat huisje ook. Ja. Ik ben daar door die vloer heen. En nou heb ik in Holland... Een, een uh, houten latten kunnen kopen. Eikenhouten latten. Ja. Maar die moeten ook nog vervoerd worden. En nou doen heel vaak uh, uh, uh, vrachtwagenchauffeurs uh, rijdt wat die raden. Het zou zo fijn zijn dat we één keer kunnen raden wat erin zit. Dat hij bijvoorbeeld half gelaaien. toevallig langs die Duitse stad moet. en denkt: van nou, ik neem Ket. er een uh, uh, vloertje mee in Rotterdam. en ik gooi het daar bij de huisje neer. Waar dan moet dan het rijden? naartoe, Waar zit? Wat zeg je? Waar moet het naartoe? Het is 20 kilometer boven Keizerslauteren. Keizerslauteren. Ja, Keizerslauteren. En dan 20 kilometer naar boven. Nou, uh, ik ga mijn best doen. Mo Mo moet jij dan iets hebben van een telefoonnummer van mij of wil je mijn website of whatever? Ja, ik, kan, ik kan het ook gewoon je... door een vrachtwagenchauffeur zo in Kaiserslouten eruit laten gooien. Maar dat lijkt me ook weer niet praktisch, hè? Nee, nee maar als hij bijvoorbeeld zegt eind april, ja, dan, dan moet ik hier gewoon wegwezen. Ja. Dat is een soort deadline. Ah, oh, leuke woordspeling. Oh. Nou, dit is inderdaad een mooie woordspeling... om deadline te zeggen en dat dan de lijn doodgaat. Die voelde ze dan wel heel mooi uitkomen. Want ik denk ja, aankomen, want ik dacht nog, wat is dan de woordspeling qua deadline? Nou ja, anyhow. Uh, als er iemand voor april nog uh, rijdt tussen Rotterdam en Kijssel... Uh, uh, nou ja, en uh, daar in Duitsland. En uh, die wil dat uh, vloertje van Kat wel meenemen. Uh, laat het even weten. Het liefst via de mail. Nachtzuster, apenstaartje omroepmax.nl En... Uh, uh, ja, Kat, bel nog maar even terug. Hè. dat je even je telefoonnummer doorgeeft, dat we het ook daadwerkelijk kunnen regelen. Hannelore Willems, goeienacht. Uh, goeienacht, je spreekt met Hannelore. Uh, ik, ik wou graag uh, die mevrouw een advies geven die uh, haar dochter weer in huis wil nemen. Ja. Uh, ten eerste wil ik zeggen van, uh, dat ze eraan moet denken dat haar dochter nou... Uh, Zeg maar, een eigen leven heeft opgebouwd... en dat ze daar van tevoren uh, over uh, moet praten... dat ze nou weer uh, onder het dak komt van haar ouders. en uh, Dus dat er ook weer gewoon regels van thuis gelden, zeg maar. Ja. Dat ze niet meer uh, haar eigen ja, leven kan uh, leiden. En dat ze echt serieus goede afspraken moet maken van tevoren. Ook al klinkt het heel afstandelijk... Maar het voorkomt wel uh, irritaties die misschien onderhuid gaan uh, uh, zitten en ja wat uh, gewoon een hele hoop problemen kan voorkomen en gewoon eerlijk met elkaar blijven praten. Ja. En wat ik verder nog wou zeggen tegen die mevrouw die net belde, Kat of weet ze, dat uh, sommige series kun je ook op YouTube uh, kijken. Nou begreep ik al dat ze niet zo'n honden was met de computer. Nee, en misschien kan ze vragen of iemand ja. haar dat wil uitleggen. Of ze dat <laughs> moet doen. En ja. dan zou ze ook op die manier kunnen kijken. Ja. een goede tip. Dankjewel aan Lore. Ja, gedaan, fijne uitzending. Hetzelfde, dank je. Daag! Even, ik doe nog even een overzichtje, want ik heb zoveel vragen die nog niet beantwoord zijn. En waar, volgens mij, echt wel een vraag op of een antwoord op te vinden moet zijn. Dat ik het uh, nog heel eventjes een keertje doorneem. Um, waarom is brandstof duurder in de vakantie? Benzine, dus dat vroeg Jos. Um, even kijken. Rode auto's die verkleuren anders en meer dan anders gekleurde auto's. Waarom is dat? Uh, uh, het jurylid in het programma Lunch. Bij de nieuwsquiz, wat voor opleiding heeft hij? Dat wil André graag weten. 0800-1121. Robert wil weten waarom gapen zo besmettelijk is. Uh, Jessin wil weten wat er gebeurt als de bliksem in een vliegtuig slaat. 0800-1121, als je dat weet. En Wil, die bemerkte een kuil of een verlaging in de brug over de IJssel bij Zwolle. En die vroeg zich af uh, hoe dat komt... Uh, Jan Schallink die vroeg iets over het ijsbeertje Knoet. Daar was iets mis mee. Een hartafwijking heb ik me inmiddels laten vertellen. En die werd verstoten door zijn moeder. En Jan die vraagt zich nou af of de moeder wist dat er iets mis was met dat ijsbeertje. 0800-1121. En Ket zoekt dus iemand die haar vloer wil vervoeren. Van Rotterdam naar Kaiserslautern. 0800-1121. Mark. Hallo Aschid. Dag. Hoi. Ik had een kleine bijdrage over dat uh, die mevrouw die wou over de show van Maxima, ik weet niet precies wat het was. Ja. was volgens mij na het huwelijk van Maxima een of andere show. Ja. Uh, is, is dat niet uh, gewoon via internet, dat ze dat via vrienden en via internet kan vinden en dan misschien dat de vrienden een schrijfje kunnen maken? Ik kan het zelf niet, maar... Ik heb op dit moment ook geen computer, maar ik vroeg me gewoon af... omdat het zo'n groot evenement is geweest, natuurlijk. Ja. Ik denk, dat zou je toch ergens via internet moeten kunnen vinden of YouTube of... Uh... Nou ja, zij kan het niet vinden. En het is ook zo dat het... Het was op 1 januari, dus de dag voor het huwelijk... 1 januari 2002. En uh, meestal kun je dan via beeld en geluid dat soort dingen ook opvragen. Dat kost wel uh, soms flink om dat te bestellen. Maar het, is ook, het was ook vrij lang. Het duurde anderhalf uur. Dus je kunt het niet eventjes ergens... Uh... Ja, maar ik had niet de indruk in het gesprek dat ze via internet dingen had geprobeerd. Misschien alle, wel allerlei andere dingen, maar niet ze, ik weet niet of ze via internet dingen geprobeerd had. Nee, maar als een mevrouw om een videoband vraagt, dan is het meestal niet iemand die uren gaat zitten YouTubeen. Ja, nee, nee, nee, nee maar ja, goed, ja. je hebt ook oudere mensen die best wel achter de computer zitten. Dus. Ja, maar ik denk dat dit inderdaad niet het geval is. Dus als iemand het van haar voor haar van internet kan halen en op een videoband of een dvd zit, komen... Ja, dat ik krijg maar af, je kan zoveel via internet zitten, dat ik maar bijna bij zo'n groot evenement niet kan ja. voorstellen, dat dat niet erg. Als, op internet ja. als iemand um, het voor haar even erop wil zetten, heel graag. Ja, ja zoiets. Ja. Als het te vinden is, inderdaad. Ik heb zelf nog niet gezocht. Maar, uh, ja. Nou, word je misschien toch al niet scheren, Nee, eigenlijk niet. Het <laughs> <laughs> is ander, ruim anderhalf uur. De Loes, Luca, Luca en allerlei artiesten die optraden voor Willem-Alexander en Maxima. Schijnt heel wel. mooi geweest te zijn. Ik ja. heb het gemist. Ik heb wel die uitzending de volgende dag natuurlijk gezien, maar... Ja, het huwelijk zelf bedoel je? Ja, precies. Met de traan. Ja, precies. dat. Ah, ja, dat was mooi. <laughs> Goed, uh, dankjewel Mark voor de tip. Ik kan nog één dingetje zeggen, een oh. ja. Ik vind het zo flauw dat mensen gaan, uh, iedere keer gaan bellen om te vragen om een plaatje. Zo verpest je toch een programma, dat vind ik gewoon jammer. Ach, wel nee je, joh. Je, dat is toch onzin. Even... Mijn programma verpest je toch niet zo 1, 2, 3... Ik, denk, ik ga iemand drie keer bellen van wil je een plaatje draaien dan denk ik, ja kom op ja ik vind het niet zo erg als mensen dat heel graag willen dan mogen ze erom vragen alleen ik moet het een beetje ontmoedigen omdat ik anders kijk ik vind altijd als je op de radio iemand hoort praten over een bepaald muziekje dan wil je het ook graag horen ja, nou. Dat is dus ook het grappige eraan, natuurlijk. Ja, maar daar geloof, ik echt, daar geloof ik echt in. Alleen op het moment dat mensen dus de hele tijd over muziekjes gaan praten, dan moet ik de hele tijd muziekjes draaien. En dan is er geen gebabbel meer op ja, de radio. En dat, en dat wordt voor jou dan weer lastig. En daarom zeg ik het even namens jou. Oh ja. Zoiets. Ik had toch wel een andere planning. Dat vond ik zo grappig bij. Je oh. remco ruimte omdat jij een probleem meer hebt om een plaat gewoon te bannen in het programma. Dat ze ook wel belangrijk. Nee, maar dat doet zeer. Ja, het is dit, we wijken nu heel erg van het. Uh, maar uh, uh, uh, uh, uh, uh, Ik mag daar natuurlijk niks over zeggen. Voor de, voor de mensen die het nu volstrekt niet meer kunnen volgen, ik, af en toe val ik in uh, op radio 2 op zondagavond voor Remco Veldhuis. Uh, bij het programma Remco Ruimtop. Is heel leuk op zondagavond van 10 tot 12. En die ja, heeft het... het. programma daarvoor is ook heel leuk. Ja, met uh, Sarah Kroos. Ook leuk. Maar um, uh, ja, de Remco heeft inderdaad het onderdeel. Dan kun je een plaat. Die kun je voor altijd op de zondagavond van de radio uh, af verbannen. En er komen de prachtigste platen voorbij. En die willen mensen dan nooit meer horen. En dan gaan ze, worden ze uitgesloten van dat ze de rest van, de, de rest van ooit, zolang Remco daar dat programma doet, nooit meer op zondagavond gedraaid worden. Ik had wel een nummer ge-sms, ga ik nu niet zeggen. Want Welk nummer dan? Wil je het wel echt weten? Ja. Dat belachelijke nummer van de slijpers, puntje erin, puntje eruit. <laughs> Ja, er zitten heel veel verhaal achter, had ik tegen hem in de uitzending willen zetten. Want zeggen want dat verhaal is wel heel grappig. Maar ik kwam er niet doorheen met de SMS. Oh, maar want wat is het verhaal erachter? Weet je wat u... Nou, ik heb hier ooit in het ziekenhuis gelegd. Was een man die wou de hele tijd slijpers draaien. en wij waren doodsimpel was van het volwassenzaal. Ze dus, hebben uh, het echt. Uh, hebben één dag de, de kans gegeven om de hele dag te slijpers rijden, zo'n bandje met. Uh, <laughs> Weet ik hoeveel van die achterlijke nummers. En toen moest je voor de rest ophouden met die onzin. Als wel ontzettend lachen. Ja. Ik heb een beetje spijt dat ik erover begonnen ben. Ja, precies. Dus nou, nee. nou zit je met een ja. Ik denk dat jullie het niet eens in de computer hebben. Ja, nee, maar ja, ik heb natuurlijk in deze uitzending. Uh, heb ik technisch uitgevonden. hoe je iets uit, uh, uit de computer, uh, zeg maar, van internet draait. Het is natuurlijk wel uit begin jaren dus tachtig. Ja, het staat vast het is wel niet max -proof. op internet. Het is wel maxproof. Het, het is niet te krijgen. Het is ook wel heel erg. <laughs> ja. Hé, hey, bedankt hè. Oh, Oké. Okay, Goeienacht nog. Dag. Dag. Dag. Dit is een kuisverhaaltje, geen woord is erin mis Ik zing het in mijn taaltje, het netste dat er is Dit is een melodietje, zo blank als pepermunt gewoon een aardig liedje, dat is verder dus geen punt. Puntje erin, puntje eruit, ja zo gaat die goed. Ja zo gaat die goed, ja zo gaat die goed. Puntje erin, puntje eruit, ja zo gaat die goed. Ja zo gaat die, ja zo gaat die als die wezen moet. Goed, dat waren Leo en de slijpers met puntje erin en puntje eruit. Dankjewel, Mark. Ja, dan vroeg ik er natuurlijk ook zelf om. van als het uh, gaat over een nummer, moet je het ook draaien. En vervolgens komt hij natuurlijk hiermee. Ja. Uh, Paul Geuzenbroek, goeienacht. Uh, ja, of goedemorgen. Ja, goedemorgen. Of hier, ja, ja Strit, de vraag: de notoire te laat komen. Waarom? Ik ben het ook altijd geweest in mijn oh. jonge jaren. Ja. Maar... Op een gegeven moment kwam ik erachter, en tenminste en dat is nu ook één conclusie... ...dat mensen die te laat komen hechten vaak erg aan hun eigen huis, hun eigen omgeving en hun eigen hokje. Oh. Dat willen ze zo lang mogelijk in zijn en vertoeven. En daardoor wordt de tijd die ze moeten uittrekken om te reizen... En om tijd te gaan, daar hebben ze dan eigenlijk geen zin in. En ze realiseren zich niet dat je dan, wat je net zei... in de auto er zit altijd die surfer voor je die niet te hard rijdt... de spoorboom gaat dicht, de brug net open, kortom. Ja, ja. En dan denkt hij, wat een pech, wat heb ik toch een pech. Nee, de reden is, je gaat gewoon te laat van huis weg. Want je vindt het thuis zo fijn. En het tweede is van respect waar je het over had, die vriendin, dat klopt ook wel. Want ik heb een, het is tijdens een muziekgroepje gehad, een balkangroepje van een persoon of vier. Ja. En er was er eentje bij en die kwam altijd te laat. Ja. En dan van, oh ja, ik was nog bezig met dat. En oh, ik was zo druk en ik was dat. Toen zeg ik, zeg, wat ben jij aan het doen? Ben jij ons als suffers aan het verklaren dat wij hier op tijd komen? Dat wij dus eigenlijk niks anders te doen hebben? Dat ja. weet jij toch niet? Ben jij daar zo druk? Ben jij daar zo belangrijk? Hmm, dat is ook niet heel, heel gezellig om zo met je vrienden om te gaan, moet ik zeggen. Nou, nee, maar als het de vijfde keer gebeurt. Oh ja. En als je dan iedere keer denkt, goh, wat ben jij druk bezig. En wat ben ik een zover dat ik op je zit te wachten. Nou. Dat, Wie staat er nou dat, op je raam te kloppen? Oh jee, de buren, de buren. Echt? Praat je te hard? Ja, ja, zeker wel, ja. Worden ze wakker dan van je? Ja, maar het is ook half zes, hè? Ja. Oké, okay, dit was het. Ja, dankjewel, Paul. Oké, okay, Sorry hoor, buren van Paul Geuzenbroek. Verder houdt hij altijd heel erg rekening met u, volgens mij... Gewoon ook. Toen was ik heel duidelijk te horen hoe die tegen u gaan bonken waren. Een gehorige huisjes volgens mij. Ja. Um, laat ik even overschakelen naar een cryptogram. Want ik weet dat er mensen op zitten te wachten. En uh, altijd in de uitzending een cryptogram. En uh, daar vallen dan prijzen mee te winnen. Geen idee wat. Ik trek altijd gewoon iets uit de prijzenkast. Gooi het in een envelop en stuur het op. Uh, mocht je willen crypto, moet je nu opletten. De opgave luidt als volgt. Deze vogel is het kwijt. Deze vogel is het kwijt. Negen letters, daar moet het uit bestaan. 0800-1121. Dus deze vogel is het kwijt. Rijn, goedenacht. Goedenacht. Ach, dat het. Hallo, je moet eventjes de computer uitzetten... want anders blijven we met een enorme vertraging met elkaar communiceren. En dat is op de radio echt het aanhoren niet waard. Dus uh, sta, staat die uit? Goed. Ja, helemaal goed. Ja. Zeg het eens, Rijn. En, uh, allereerst wou ja. ik even zeggen van... Herman Brood heeft altijd gezegd van... mensen, verwen je kinderen ziekelijk. Ja. En dat is toch het allerbelangrijkste in het leven. En ik heb altijd afgesproken met mijn dochter... Het lijkt me ook verschrikkelijk als ze uit huis gaat. En ik heb een relatie met haar. Nou, echt. Ik denk dat 9 van de 10 mensen daarvan dromen. Eén ding afspreken met haar. En dat is gewoon wezen eerlijk tegen elkaar. Lieg niet. En als je dat met elkaar afspreekt. Denk ik dat je echt. Ja, er eigenlijk al gewoon bent. Als je eerlijk en open tegen elkaar bent. En je kunt elkaar gewoon de waarheid vertellen. Dan ja, heb ik het idee dat je gewoon uh, met, met, met, met, met 6-0 gewonnen hebt. Ah, maar hoe oud is jouw dochter? Mijn dochter die is 16 jaar. En wat oh. iedereen zegt, ook de moeilijke leeftijd en puberen en dat soort dingen. Als je gewoon eerlijk tegen elkaar bent en je, je strijdt met open vizier... en je hebt, ja, geheim heb je natuurlijk altijd... maar. Je, je probeert het gewoon oprecht met elkaar te doen en, en, en, en je, je houdt het gewoon in de liefde. Ik, ik, ik heb het idee dat je dan altijd dat ook terugkrijgt als respons. Ja, nou ja dat geloof ik ook een beetje. Ja, he, heerlijk, maar, het, ja maar het wordt wel lastig ik, de, hoe meer we het erover hebben. En ik heb ook uh, um, geïnteresseerd naar André geluisterd. Ja. Dan merk ik hoe verschrikkelijk verschillend mensen hierin staan. Zowel de moeders ja. als de dochters. Dus ik ben bang dat Diana toch uh, diep in de hart moet kijken. En de beste oplossing voor die bij haar en haar dochter past moet zoeken. Want wij kunnen wel advies geven. Ja. Maar ja, we gaan toch altijd uit van onze eigen situatie. Maar overwinnen liefst niet altijd. Dat hoop ik maar. Ja toch, en als je daar niet meer in gelooft, dan ben je volgens mij een arm mens. Ja, maar er gaat ook wel een hoop mis hoor. Absoluut, maar toch moet je dat wel als basis houden, denk ik. Oh ja, nou, dat is, vind ik een hele mooie instelling. Laten we dat ben dan gewoon neem. aanhouden. Ja. En er waren ook hele leuke verhaaltjes. En ik had ook nog een hele leuke. Oh. Want, ja, het was vanavond ook een beetje een verhaaltje, een broodje aapverhaal. Maar hm. dit is een verhaaltje wat echt gebeurd is. Ja. Een vriend van mij, goede kennis, stapt in zijn auto. Had een borreltje te veel gedronken. En ook oh. twee borreltjes te veel gedronken. Oh. En die moet terug naar huis. Ja. Hij reed, en, het is, en ik zijn het al jaren geleden hoor, hij reed een Porsche 911. Ja. Hij rijdt op de snelweg. Op een gegeven moment, wat denk je? Collega Porsche 911 van Den Herman Dat, politie. Stop politie, stop politie, stop politie. Dus de beste man die had door dat hij helemaal verkeerd zat. En je denkt van: oh uh oh, de Pisang. En hij stopt. En hij had echt een schiereborrel te veel op. En hij stopt. De politieagent achter hem, die stapt uit. Op moment suprême, wat gebeurt er? Aan de overkant van de weg gebeurt een gigantisch ongeluk. Oh. Kijkers natuurlijk. Een paar knallen knallen bovenop elkaar. En de politie stelt prioriteiten en die stapt uit. En die gaat natuurlijk gelijk naar het ongeluk toe. Die gaat daar de boel bekijken. Ja. Wat denk je? De volgende dag wordt die jongen wakker. Hij is naar huis gereden. En een heel circus voor zijn deur. Allemaal politieagenten. Wat denk je wat er aan de hand was? Wat hij wat gedaan had, wat er gebeurd was. Ik denk. Hij, hij, hij, ik ja. denk. Ja. Ja, maar ik, ik weet niet wat het is. Maar dit soort dingen, dat, eh, volgens mij is hij in de post van de politie gestapt. Juist, hij heeft een auto mee naar huis genomen. Het mooie van broodje a verhalen is ook dat, dat ze altijd beginnen met: Nou, goede kennis van een kennis voor mij. Ja. ja. Het is nooit, die beginnen nooit met: Nou, iemand die ik niet ken. Ja, okay. Leuk. <laughs> Dankjewel, Rijn. Prachtig verhaal, of niet? Heel mooi. Hey, fijne nacht. Mooi verteld ook. Doei, doei. Niet te veel hoi. Dag. Peter van den Berg. Ja. Hallo. Ja, goedemorgen Astrid. Goedemorgen. Ik moest eventjes de radio zachter zetten. Kijk, heel verstandig. En uh, uh, ja, de, de brandstofprijs. Ah, fijn. Ja. De brandstofprijs. Nou, ja. ik zit daar dus ook zelf al heel lang mee dat ik denk, voor, nou, voor 90% dat ik het wel weet. Ja. Uh, het heeft te maken met het verbruik. Het verbruik in de winter, ja. uh, als het koud is, is natuurlijk veel duurder. Duurder of hoger? Uh, hoger. Ja. Duurder, dus hoger. Oh. En uh, die meneer had het over uh, de vakantie. Ja. Uh, ik zou willen zeggen, als het dus warm wordt... Hè, als het dus, uh, laten we zeggen, 20 graden wordt en, uh, en meer... Uh, dus kortom de zomerperiode, dus ja. in de vakantietijd... Uh, dan verbruik je gewoon veel minder. Moet je maar eens opletten, je doet langer met een tank in de zomer... Dan als het uh, een aantal graden vriest. Maar wordt het daarom duurder? Uh, ja. Dat, ik, ik denk dus dat. Dus, uh, uh, uh, dat is een vermoeden van mij. Ja. Dat dus uh, zomers komt er dus minder binnen bij de benzinemaatschappijen. Ja. Dus ze, ze, ze krikken die prijs op. Oh. Ja. Slim. Ja. Ja. Ja. ja. Ik, ik denk dat het zo zit. Oh. Laat iemand maar bellen als het niet zo is. Ja, zeg, maar dat eens, lijkt zeg, me zegt, nog eens een goede opmerking. Ik is dat al heel lang en het valt me altijd op. Als, dus het, het, het, want het is nu op het ogenblik ook, de, de, de prijs is duidelijk uh, uh, uh, uh, uh, aan het zakken. Oh ja. Uh, aan een uh, tijd al, zeg maar, uh, uh, uh, uh, nou ja, dalend. een dalende tendens heeft hij al, al wekenlang. Oké, okay, ja, well, nee, nee, nee, nee. ik, ik hou het nooit zo goed in de gaten. Zin, zin. Als, als jij het op, zegt. Nou, ik ga maar even uit van. van. van, van uh, uh, de. de uh, wat is het? de euro. Uh, de, nee. Nou, de duurste, de super, de super, hoe ja, hoort dat tegenwoordig? Maar die is toch rond de 1,80 altijd, hè? Ik heb geen flauw idee. Ja, ja rond de 1,80, <laughs> nou, die zit, die zit dus nu rond de 1,75, 1,76. Ah. 76. En okay. uh, moet je maar eens opletten, als het uh, zo tegen die tijd dat het weer warmer wordt, dat is echt uh, die, die temperatuur flink omhoog gaan, dan, dan zit hij dus weer uh, zit die rond de 1,80, 81, 82. Ik denk dat ik nog snel even ga tanken. Uh, heel, nee, nu niet dus. Jawel. Nu is het koud. Ja. Uh, ja, op bedoel je dat? Ja ja ja ja. ja, ja, ja, ja. Nee, maar je verbruikt, je, verbruikt, je kan beter wachten. Uh, ja. Want als je dus uh, warmer is, dan uh, verbruik je minder. Dus dan... Uh, oh, duw, maar het komt duw, wel duw op. Mee. Het komt sowieso wel op. Het, het komt sowieso ja. op. Uh, <laughs> ook, ja. <laughs> okay. Maar misschien heb ik het mis hoor, maar... Uh, daarna, nou, dan belt er wel weer iemand. Uh, precies, precies. Oké. Okay. Dank hè. Oké, okay, graag naar Asit. Goedenacht. Goedenacht. bye. Dag. Bakker Johan. Goedemorgen. Hallo. Um, die man die heeft het fabrikant uh, mis. Oh. Want het is heel simpel. Het is nog veel simpeler dan hij dacht. Het heeft gewoon te maken met vraag en aanbod. Alle oh, snelwegen ja. zitten in de zomer vol. En of dat ze nou een dubbeltje bij doen of een dubbeltje eraf halen, tanken doen ze toch. Oh. Zo simpel is het. Oh. Het is helemaal niet zo moeilijk. Nee. Kijk, elke snelweg richting het zuiden, die zit vol. Nou, nee, maar dit is Johan, uit. dit is natuurlijk wel onzin. Want als ik dag in dag uit naar kantoor moet, uh, weet ik veel, van Rotterdam naar Gouda. Ja. Dan verbruik ik iedere dag een beetje. En dan ja. rij ik in de zomer één keer naar Zuid-Frankrijk naar de camping met de, met de caravan. Ja, maar het gaat gewoon om de prijs. Of de, of de prijs wel of niet hoger is. Ja, maar dan, ik verbruik toch uiteindelijk dan net zoveel. Ja, verbruiken is hetzelfde. ja. Maar de prijs van de brandstof is hoger. Ja, maar waarom dan? Want als ik Om... heen en weer moet van Gouda naar Rotterdam, of weet ik veel, van Hardergerijp naar Leeuwarden, of, dan moet ik, nee, moet ik, ik meer toch ook betalen? Nee, maar er gaan meer mensen op vakantie. Er gaan meer mensen op vakantie. En er die rijden zo, sowieso meer. Oh. En die kunnen geen kant op, want die zitten op de snelweg. En op een gegeven moment is die tank leeg, ja, dan moet er worden getankt. Hmm. En dan maken ze die prijs. Hmm. Stellen ze wat naar boven bij. Dat zou ik ook doen. Nou ja, het is maar, weet je, jij, uh, uh, jij weet er meer van dan ik. Nee, ik ook niet. Nee, maar je weet er ook meer van dan ik. Maar het lijkt mij stug. Maar okay. dat ben ik, ja. Wat lijkt jou, dat? Het lijkt mij een beetje stug. Waarom? Dat dat de reden is. Als jij zeker weet, als jij iets te verkopen hebt, ja. hebt... je weet zeker dat er uh, duizend belangstellenden zijn... Ja. Pas jij je prijs toch aan, stel die maar... in de hoogte bij... Maar lieve Johan. Ja. Ik heb een, een tankstation. Uh, hoe heet dat? Tankstation? Ja. Tankstation ja. in Gouda. Ik roep maar ja. even wat. Mm -hmm. En er komen, er komen, iedere dag komen al die mensen die naar hun werk uh, uh, moeten langs. Mm -hmm. En in de vakantie komen die mensen maar één keer. Want daarna rijden ze naar Zuid-Frankrijk. Ja. Dus dan verkoop je toch juist minder dan uh, de rest van het jaar. Lieve Astrid, maar er zijn toch ook mensen die van de andere kant komen en die zeggen: joh, laat het Nee, daar gaat gaan. niemand op vakantie naar Gouda. Dat Tuurlijk lijkt wel. me toch stug. wel. Ja. Nee, Goed. Dat, gaat op, dat gaat over en weer. Ik weet het niet. Misschien nou, moet ik, je bij brood houden. Ik ja, misschien wel. <laughs> ja. Maar nou, brood is nog het, het goedkoopste voedsel wat er bestaat. Hè. Dus, uh, oh, ja. Er zit geen paardenvlees in en het is dan hartstikke puur. Dus, zit er zit dus, geen paardenvlees in, nee. Nee. Natuurlijk. We hebben nu het enige product gevonden waar geen paardenvlees in zit. Absoluut. 100% oh. gegarandeerd. En je kunt het nog in de melkbrokkelen ook. Er zit wel melk in, ja. Ja. Nee, maar je kunt het in de ja, dat dit was in het eerste uur, dat heb jij niet meegekregen, maar de vraag was waar komt in de melkbrokkelen vandaan? Dat zou wel eens kunnen zijn van beschuit brood. Ja. Dat is een heel logische uh, verklaring. Ja. Dus daar weet ik dan wel zeker. Ja. Wat ik ook zeker weet, is de oplossing van de crypto. Oh, die en de opgave binnen, was... Deze, die vogel, die deze vogel is het kwijt. Deze vogel is het kwijt. En de oplossing van negen letters? Uh, Kief 1. Ja, want hij is gevonden. Ja, maar jij koppelt het altijd aan een actuele gebeurtenis. Ja. Toevallig dat ik gisteravond zag op het nieuws... Ja. En die man liet het netjes liggen en die gingen s'avonds ja. feesten en uh, ja. wat dan niet meer. Dus uh, er stond me meteen bij. Dus ik heb nog niet eens geteld of dat het uh, negen letters waren. Nee, maar dat is ook zo. Dat is vaak met die actuele prachtige crypto's is het zo dat, dat je gewoon kunt denken... en welk nieuwsbericht zou erbij kunnen passen en dan is het goed. En dat is het ook inderdaad. Klopt. Ik stuur je wat op, Johan. Alweer? Ja hoor. <laughs> Super. We weten de weg. Tot de volgende keer. Heel fijn. Tot ziens. Hoi. Doeg. Dick, goeiemorgen. Ja, goedemorgen, Astrid. Hallo. Ik ben Dick uit Almere. Nou, ik heb zitten neuzen voor die uh, persoon die uh, graag een videoopname wil hebben of een dvd'tje van het huwelijksfeest. van Willem, Alexander en Maxima. Uh, dat was 1 februari 2002, maar goed, dat had je al gezegd. Ja, ik had natuurlijk met jou, uh, meteen aan jou uh, moeten denken. <laughs> ja, ik heb zoveel hier op die plank staan, ik moet het gewoon hebben. Mocht ja. het niet zo zijn, kan ze altijd nog bij de winkel van de nostalgie. Dat is dus oh. van het nostalgie-net, weet je wel. Nee. Die geven ook heel veel uh, videobanden uit. Alles wat met het Koningshuis te maken heeft. Oh. Maar uh, ik weet, ik heb die avond inderdaad goed En alles wat eigenlijk het Koningshuis betreft neem ik op. Niet omdat ik nou bepaald met een oranje vlaggetje en een dingetje. Nou, altijd zo vreselijk uh, Koningsgezind ben. Maar ik vind het uit het oogpunt van. Uh, van, van ja dit soort hoogtepunten zeg maar ja toch wel wel leuk om dat op te nemen ook alweer voor mijn kleinkinderen om eventueel dat later yeah. weer... Goed, yeah. heel dus ik ga hier op de plank intensief zoeken mocht het nou niet zo zijn dan uh, kan ik haar doorverwijzen degene die dan dat heeft gevraagd naar de winkel van de nostalgie en anders is het oranje fonds wat dus onder andere dit mede heeft georganiseerd ook een instantie Waar ze ook nog uh, informatie kan, kan inwinnen over een dvd, want Kijk. Die, zonder twijfel is die, uh, is die geproduceerd. Zou je denken? Ja, 100 okay. Dit zijn dingen, net als Hazes, toen hij uh, de uitvaart uh, in de arena, er is ook een dvd van gemaakt. En dan is dit ook zeker op dvd uitgekomen. Nou, ik, waar... ik heb het nog niet terug kunnen vinden hoor, maar als jij het zegt... Nou, ik heb op internet heel intensief zitten, zitten neus en ik ben ja. deze dingen in ieder geval gestuurd. ...aan okay. het Oranjefonds, denk ik op de Nostalgie. En dus uh, wat ik hier even kijk op Amsterdam Arena, dat is dan weer een website... Ah. ...van de Amsterdam Arena, en daar staan alle hoogtepunten die er... ...zo'n beetje in de loop der jaren zijn geweest, vanaf 1996 van de opening af. Hmm. En daar staat dus op 1 februari 2002 het huwelijksfeest van Willem-Alexander en Maxima. Maar nogmaals, ik ga op de plank hier kijken tussen al mijn tapes... ...en ik beloof dat als ik hem vind, en yeah. ik ben bijna zeker dat ik hem vind dat ik voor die mevrouw of meneer uh, een duivendijtje brand en dan uh, doe ik dat wel via jou wijken in een op wel bij het mens terecht. Nou, dat klinkt geweldig. Uh, ga snel op zoek, Dick. Dank je wel. Ja, ik ga het doen. Oké. Okay. Met een het weekend. En Hetzelfde. Het Oké, okay, tot de volgende keer weer. Hoi, hoi. Doeg. Jessin. Ho hoi, oh, als ja, Hallo. Hoi hoor je dit keer over iets anders. Ja. Ironisch genoeg gaf je zelf het antwoord op die, die brandstofvraag. Want ja. jouw twijfeling eh, tegenover Johan bakker, of de Bakker, ja. die, was, uh, die was correct. Oh. Want het is, hij, heeft, hij heeft half gelijk. Het is inderdaad een kwestie van uh, vraag en aanbod. Ja. Maar hij, hij is duurder, simpelweg, omdat er inderdaad minder mensen zijn. Dus het is, hij, het is wat je zei, uh, op het moment dat er, dat er minder mensen zijn, Ja, die brandstof... Die, die, die tankhouder, die moet toch zijn geld verdienen. Dus per liter gaat die prijs omhoog. Maar het is toch niet zo dat. Er is minder mensen tanken in maar die periode. T... Maar het is toch niet zo? Ik weet even niet zo uit mijn hoofd. Maar stel nou dat iedereen in de vakantie uh, langs, uh, weet ik veel, Roosendaal komt om naar ja, buiten te gaan. Dan wordt toch niet de benzine in Roosendaal alleen goedkoper? Dat is toch altijd een landelijk ding? Dat het nee. overal even. Hij wordt duurder. Ja. Hij wordt niet goedkoper. Ja, maar ja, komt omdat. Ja, maar het is, is landelijk, ja, dat klopt. Ja, maar dit, er zijn toch dat... ook. Er zijn een paar plekken in Nederland waar wel iedereen langskomt als ze op vakantie gaan, toch? Ja, maar daar, daar wordt niet naar gekeken. Het is oh. gewoon in het algemeen. Oh. Er wordt gewoon minder getankt. Er wordt gewoon minder getankt in Nederland, omdat de half Nederland met z'n caravan uh, in, in Zuid-Frankrijk -Zuid -Zuid zit en uh, de rest van Marokko uh, in zijn busje uh, vertrekt. <laughs> dus die, die, die, die zijn er niet. Ja. Die, die mensen die, die tanken, die, die tanken niet meer. En er ja. ja, moet toch wel gemiddeld geld worden verdiend. Dus ja, het is precies eigenlijk wat jij zei in plaats van wat, uh, wat onze bakker zegt. Dat denk ik ook. Je gaf het. Dat ja, denk het ik antwoord ook. Al. Okay. Alleen ik je heb... twijfelde te veel en zo. Ja, maar ik weet, ik heb er ook geen verstand van. Maar ik, ik heb nog geen antwoord op jouw vraag over de blikseminders vliegtuig. Ja, ja maar ja, ik hoop dat die wordt beantwoord. Ik vind hem ja. wel. Uh, ja, ik, heb altijd ja, ik weet wel dat het vaker gebeurt dan. Het is niet iets ja, apart in de zin van het gebeurt, je hoort het wel eens vaker. Maar ik vraag me toch af: wat gebeurt er met al die energie? ene ziekte? Ja, ik ga snel ophangen, want anders kunnen mensen niet okay. met het antwoord bellen. Dankjewel, ja. Jessin. Ja. Oké. Okay, ja, want Die vraag van Jessin is dus nog niet beantwoord. Wat gebeurt er als de bliksem in het vliegtuig slaat? Verder heb ik nog de vraag van Robert. Waarom is schapen besmettelijk? De vraag van André. Waarom rode auto's sneller verkleuren dan andere auto's? Uh, de vraag van Jan over de ijsbeer Knoet. Of de moeder bij het verstoten van het ijsbeertje... soms wist dat hij een hartafwijking had... En uh, Cathy is dus nog op zoek is naar iemand die de houten vloer voor haar huisje in uh, Duitsland voor haar wil uh, verhuizen. Ergens eind april. Uh, Laten we even kijken. En dan had ik nog ergens een vraag. Oh ja, André die wil weten wat voor opleiding het jurylid van de nieuwsquiz van het programma Lunch heeft. Ik vind, blijf een prachtige vraag vinden. Ja, 0800 1121. Want ik wil zo graag die vragen beantwoord hebben. Dus bel vooral als je iets weet. Diana. Jo. Ja, ik ben weer. ja, met je 24-jarige dochter. Ja, ja maar ja. het is dus Diane hè, en oh, niet sorry. Diana. Met de, uh, maar ja. dat geeft niet. Uh, um, ja, dat geeft eigenlijk wel. Diane? Um, die, uh, ja, Astrid. Ja. Mijn, do mijn dochter heeft tot de 23e hier in huis gewoond. Ja. En we waren volkomen gelukkig met, met elkaar. Ja. Ik heb, ik heb maar één dochter. Ja en een man ja en ik ja. en en Poesje. oh ja en we waren volkomen gelukkig ja en ze kreeg een vriendje en ja. ze ging met het vriendje samenwonen ja en ze heeft een hele handel verhuisd ja. en ja en nu binnen een jaar wil ze weer terug ik bedoel het, het, het en ik heb wij, wij hebben onze dochter. Ik vond het erg lief. Al die mensen die, uh, die al die dingen zeiden. En, ja. Um, um, ja, nou, die ene meneer was, vond ik erg. En ik was het volkomen met hem eens. Uh, als ze nu weer terugkomt uh, bij ons. Ja. Ja, ik vind wel. Uh, ze heeft. Zij heeft verplichtingen daar aangegaan. Ja. En, en ze komt nu terug. Ze, Moest ze ook. Uh, ja, weet je. Maar ja, jij kan het je niet voorstellen. Nee, <laughs> maar ik, ik probeer me heel erg in te leven. Hè. Dat ik denk van ja, maar over 15 jaar denk ik daar heel anders over. Ja, maar. Ze heeft tot de 23e hier gewoond. Ja. We hebben alles voor de betaald. Ja. Zij heeft. Echt, we, we hebben haar vriendje, ja. waar het dus nu mee uit is, ja. die hebben we negen maanden in huis gehad. We hebben nog nooit aan iemand een cent gevraagd. En toen gingen ze weg en ja. toen hadden eindelijk... Maar wacht even, Diane, ik... ik begrijp het. En we kunnen er uren over praten volgens mij. Maar wat kan ik voor je doen? Want wat wil je nu weten? Want je wil gewoon dat mensen begrijpen waarom jij twijfelt... of in ieder geval denkt van er moeten goede afspraken nou, gemaakt nee, worden. Nee, nee. Ja, nee, precies. Ik, twi ik, ik twijfel voor geen seconde. Het eerste wat we zeiden toen we hoorden dat het fout ging van... ja, je kan altijd hier terug. Ja, maar Diane? Jo? Wat wil, je nog, wat wil je nog weten? Want we hebben nog negen minuten te gaan... en nog uh, ongeveer twaalf onbeantwoorde vragen... Okay. Dus wat kan ik nog um, voor je doen? Ja, maar als, je geeft allerlei andere mensen altijd zo ongelooflijke tijd om maar, te vertellen wat er... Lieve uh, wat Diane, er, je bent uh, ook al heel... Je hebt ook echt heel erg... Want weet je, ook al die andere mensen denken dat het maar twee minuten was. Maar het is echt heel lang al. Nee, maar ik wil je ja. heel graag veel tijd geven. Maar ik wil graag naar een punt, want het programma draait om vragen en antwoorden. Wat voor antwoord zou je graag willen krijgen? Waar zou je graag een antwoord op willen krijgen? Ja. Eigenlijk is de vraag, de vraag is eigenlijk gewoon hoe los ik dit op? Ja. Volgens mij moet je gewoon, als ik een beetje destilleer uit alle antwoorden die ik gehoord heb... Zou ik inderdaad met haar gaan zitten, hele duidelijke afspraken maken? Van dit wil ik uh, niet, dat is in het verleden gebeurd, dit wil ik niet dat het weer gebeurt, en dit wil ik wel dat er gebeurt, en dan moet zij ook, en daar duidelijke afspraken over maken, en dan uh, gewoon lekker terug laten komen. Wie praat er nou op de achtergrond? Oh, dat ben ik. Je zet de. Uh, ja, ja, computer ja, ja, aan. ja, ja, ja. Ja, ja, nee, schoft je ja. uit. Oké, okay, nou heel veel sterkte, Diana, met je dochter. Ja. ja, sorry. Nee, heel lief het succes ja, een en echt sterk Ja, ik heb, uh, ik heb in het afgelopen jaar heb ik mijn vader uh, begraven. Ja. Een jonge kat begraven. En ik, we, we hebben met z'n allen zoveel meegemaakt. Ja. En toen waren we man eindelijk alleen in dit huis weer. Ja. En dan komt ze weer terug. Ja. ja. ja. Nou, en, ik begrijp je punt, en, Diane. Ik, we, ik wens je heel verschrikkelijk veel sterkte. En uh, nou, ik hoop dat het allemaal goed komt met jou en je dochter. Jos, goeienacht. Goeiemorgen, Hallo. Ik heb uh, misschien twee oplossingen voor die brug... die met die hoogte verschillen. Oh ja, Omdat ja. die brug in drie gedeeltes bestaat. En oh. die, in het midden draagt op een pilast... en die brug loopt allemaal een beetje rond... En vandaar zit je hoofdverschil in. Ja, het is overigens de brug bij Deventer, werd ik even gecorrigeerd. Ja, want ik dacht dat die bij Zwolle was. Die slank, maar... die bestaat uit drie plasters in het water. En dan die brug loopt rond en ik iedere keer in een knikje, dan loopt hij rondom van die brug. Oh. En daarna heb ik het echt. Oh. En, ook, en ik heb misschien nog een oplossing van die rode auto dat die verkleurt. Ja. Nou, rood, dit trekt de warmte aan en stoot het niet af. Dus die lak staat in de zomer te verbranden. Oh. En daarom wordt die dof. Kijk, en als je een rode kleur met een blanke lak met een paar opzet, dan geeft die uh, weer kratzende uh, warmte terug. Ja. En dan blijft die auto een nieuwe bruin. En okay. dat heb je ook met de kleur zwart. Oké. Okay. Zwart heet het precies hetzelfde, maar als je wit hebt, dan heb je nergens van, Want die Arabieren lopen allemaal een witte donker en die hebben het niet warm, snap je? Uh, ja. Maar als je dus een rode auto hebt, moet je even met parelmoer-nagelak even de finishing touch uh, doen. Ja, of, uh, of uh, warmte die afstotend, ja, er zit warm weer in de lak rijden nog. Je ja. hebt uh, lak met zuurend houding. Als je die dure, exclusieve auto's hebt met Ferrari bijvoorbeeld, die ja. hebben een hele dure rode lak en die verkleurt nooit. Nee! Snap je het? Dat herinner ik me ook inderdaad, het was iets met dure lak. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Hey, en haast... daar zit hem in de, de, de, de latten. Oké. Okay. Dankjewel Jos. wel, dag nog. Hetzelfde. Dag dag. dag, dag. Hoi. Daniel van Straten. Goedemorgen. Ik ben Goedemorgen, Hoi, Daniel. Ben ik, goed, ben ik goed te verstaan vanuit de auto? Ja, ik hoor wel achtergrond dat je aan het rijden bent. Maar als je goed articuleert, komen we een heel end. Prima, gaan we doen. Zeg, um, voor het ja. eerst dat ik naar je programma luister, ik ben uh, uh, erg verrast en uh, ik vind het ook erg leuk, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben er nooit vroeg in de auto geweest. <laughs> um, de, de, er werd gevraagd naar een oplossing voor het inslaan van de bliksem in een vliegtuig. Ja. Nou, Er zijn, er zijn twee mogelijkheden. Um, het kan inderdaad in het vliegtuig inslaan en dan heb je bijzonder veel schade. Ja. Maar een vliegtuig is zo geconstrueerd dat de bliksem eigenlijk om het vliegtuig heen wordt geleid. Oh ja, natuurlijk. De kooi van... Faraday, verre verre, ja, die. Ja, ja. Inderdaad. Ja. Dus um, als het goed is, uh, heeft het vliegtuig er weinig last van. Ah, oké, okay. hè, gelukkig. <laughs> en ben je weer gerustgesteld? Ja. Waarom zit je nu opeens zo vroeg in, in de auto dan? Ik uh, moet van Zutphen naar uh, Zeeland rijden voor een filmplus voor Jumbo Supermarkten. Oh, er, er, er, gaat, uh, gaat de meiden, meidenclub uh, dan ook optreden? Nee, nee, nee. Oh, jammer. Dat vind ik wel zo leuk. Dat, uh, nee, nou, in dit geval uh, is, het, uh, is het een management uh, gebeuren en uh, die zitten op de hei en die gaan allerlei uh, extreme dingen doen. Dus dat, uh, dat, dat willen ze ook graag uh, op film hebben en daar wordt van alles mee gedaan. Oh, wat leuk zeg. Nou, een leuke klus. Ja, heel, erg leuk. heel ja. erg leuk. Beetje ver weg, maar ja, dan heb je ook wat. Ja, ja, dan verstook je heel wat diesel mee trouwens. <laughs> ja, maar dat kan nu, want, nou ja, goed, ik weet het ook niet meer. Jos, een goede nee. reis nog nee, en dat... dankjewel. Dat, oh, sorry, ja. Uh, oh, dit mag ik, noem je mag ik Joost dan ook zeggen over die machine Ja, ja dat mag. Um, dat, dat is heel simpel. Het is inderdaad vraag en aanbod. Um, ja. Waar het aanbod schaars is, is de vraag hoog. En het aanbod hoog, dan is de, maar de prijs uh, laag. Um, dat, dat is een hele simpele regel die al uh, honderden, zo niet duizenden jaren geldt voor producten. Ja, maar dan gaat um, het weer... Nee, nee, nee, nee, nee. Maar nu klopt het weer niet, want in de vakantie is de vraag laag, maar de prijs hoog. Oh, op die manier. Ja, kijk, dat heb ik dus gemist. Toen uh, zat ik nog niet in de auto. Nee. Um, ja, het zou best wel eens kunnen dat er een slaatje geslagen wordt uit het feit dat ergens veel mensen langskomen. en dat ze dan meer moeten betalen voor een product wat wat schaarser wordt. Um, van de andere kant, ik vind het een beetje sterk dat een benzinehouder zijn prijs heel erg omhoog gooit. als hij weinig klandizie heeft. Want al die andere benzinehouders of pomphouders in de buurt hebben ook weinig klandizie. Dus ga je juist concurreren met elkaar. Nee, maar dat doen ze dus niet. Dat was eigenlijk dat, een beetje de ja, clue van het verhaal. Ik, ik begrijp de vraag. Hier heb ik geen antwoord op. Hé, <laughs> hey, goeie reizen. Dankjewel, fijne Dag, te Daniel. Vallen. Hoi. Doei. -ho. Mick. Ja? Zeg het maar. Nou, Diane moet haar dochter zeggen, probeer het nu maar zelf. Want als het Diane weer in huis neemt, ja. uh, is Diane gewend... Om niet op zichzelf te staan. En als ze nu uh, zelfstandig gaat wonen, ja. heeft de volgende relatie meer kans van slagen. Oh, omdat ja. Diana niet meer gewend is dat ze bij iemand in huis is en dat alles uh, voor haar geregeld ja, wordt. Ja, we moeten niet de dochter en Diana door elkaar halen, maar je hebt een punt, Mick. Nou, dankjewel dat je nog even belde. Ja. Want dan, dan kan ze zelfstandig worden. Ja. Dan is de relatie die weer volgt, weer ja. beter, meer geschikt of meer ja. kans van slagen. Is duidelijk. Dank je wel. Goeie vrijdag. Dag. Dag. Dit was Nachtzuster voor deze week. Ik doe mijn rode schoenen niet meer aan. Ik ga op voeten langs het Radio 1 Journaal... en zwaai dan even naar Massa Oosten, want die heeft dienst vandaag. En nee, bedankt mensen op de chat. Ik zal niet vergeten het haardvuur uit te zetten hier in de studio. Tot volgende week. Dag.